وَاَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَيْكُمْ شَيْئًا وَمَا يَكُونُ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ نَصِيرٍ دَاءَ وَمَا يَكُونُ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ نَصِيرٍ دَاءَ je يَكُونُ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ نَصِيرٍ دَاءَ وَمَا يَكُونُ لَكُمْ تقرى الدردات اللهم تفتلش النمارق ضاحكا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala die ons hier heeft verzameld voor zijn gehoorzaamheid. Moge Allah subhanahu wa ta'ala ons verzamelen in de allerhoogste rang van het paradijs. met onze boodschapper sallallahu alayhi wa en zijn metgezellen. Amen. Ik om te beginnen, om te beginnen wil ik beginnen met de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa Toen die vier musriken die gevangen werden genomen samen met de 70 andere musriken in de slag van Badr en toen hij een van die mosherikien die hem beledigde heeft genomen en laten onthoofde, heeft hij gezegd tegen hem, Alhamdulillah, الذي قرر Aïnī بقتلكa. Hij zei tegen hem, Alhamdulillah, dat Allah subhanahu wa ta'ala mijn ogen heeft verlicht met jouw dood. En de profeet sallallahu wa heeft gezegd, Wallahi, ik zeg geen kafir, een kafir in Allah subhanahu wa ta'ala zijn boodschapper, erger dan u. En daarom zeggen we, Alhamdulillah, الذي قرر a'yunana na بقتلكa qaddafi wa sultan. Alhamdulillah dat Allah onze ogen heeft verlicht met de dood van Al-Qadhafi en de dood van Sultan. Sultan is niet gedood door de moslims, maar Allah heeft zijn leven genomen. Alhamdulillah, we nemen ze alle twee, geen probleem. En inshallah volgen de rest <tankt> van de tawagid. Van Mohammed de tot inshallah die moslim van Abdullah of Abdullah Sa'ud. en daarom inshallah de de halaka zal gaan over koffer naar koffer. Weet jullie, gewoon we zijn heel blij met de dood van deze tawarid. En met de, de andere tawarid die zijn weg gaan lopen, gaan vluchten, zoals ze uh, zijn in Abidin, Mubarak in de gevangenis, etc. Welke laten we even spreken over de Ossoul van deze zaak. Want uh, jullie weten allemaal wat er aan de hand is in de Arabische wereld. Vandaag zeggen Meshair, en koffer Hij is En zij zoeken excuses voor, de, voor die, voor die tawarit. En wanneer zij weg gaan lopen, of wanneer zij gevangen worden genomen, of wanneer zij gedood worden, zijn zij kofar, en tawarit, een mordedeen, een musherikeen. Ajab al Eigenaardig. Of veel verandert de sharia, of veel verandert deze mesheih van, van, van dag op dag. Dus laten we spreken over die koffer doen aan koffer. En heel veel mensen spreken erover. En heel veel mensen proberen constant die kwestie van koffer-do-na-koffer koffer, te gebruiken tegen ons. In verschillende discussies, het allereerste wat er wordt gezegd, als jij zegt, deze leider is een kafir-mushrik, dan zeggen zij ze, ja, koffer-do-na-koffer. Koffer. Voordat wij zelfs spreken over de ayah, voordat we spreken over deze ayah, beginnen ze al te spreken over koffer-do-na-koffer, zonder dat je ze zelfs die eigen gebruikt als ring. Als wij zeggen, Abdullah al-Sa'ud kafir, dan hoef ik zelfs niet om Millaim Yaakumbi me aan te gebruiken. Hij is een Kevver doordat hij de alliantie neemt van de Joden en de Christenen tegen de moslims. Dus hij is een Kevver zelfs voor iets anders. Los van, los van de ayah dat hij niet regeert met het boek van Allah. Vooral de duidelijkheid: hij regeert ook niet met het boek van Allah. Maar hun koffer is zo duidelijk dat, dat ik op adim niet begrijp hoe dat mensen er nog aan twijfelen. In een, in een discussie met een imam ben ik het rijtje afge afgegaan. Ik zei, Mohammed hij is een mortad zonder enige twijfel. Die, ofwel, moet hij, uh, moet hij bestrijd worden tot hij uh, van de macht wordt genomen, uh, ontnomen, ofwel moet hij berouw tonen en als dan nog van de, uh, van zijn, zijn machtspositie opgeven. Dus die man die moet zonder enige twijfel vertrekken. En ik was in gesprek met die imam. En ik ben het rijtje afge afgegaan. Ik zei, ja, sheikh, is het niet? Een vrouw bijvoorbeeld dat is en zij komt op tv spreekt over Allah en zijn boodschap en een fatwa doen terwijl de grootste imams erbij zitten en de koning zit daar en hij is degene die haar de toelating geeft om te spreken. Is dat is hij zijn of niet? Het is een Okay, dus de ayat in inna kunna imanikum. is niet van toepassing pas. is een we geven hem het excuus, dan laten we hem het jahil geven. Al is er geen excuus voor deze kwestie. Istihlal. Alcohol die verkocht wordt. Met de zegel van de Marokkaanse staat. Met een, een toelating van de Marokkaanse staat. Zonder dat zij de straffen opzetten. Op, op, op, op uh, prostitutie. Felsaad uh, van alle vormen. Is dat istihlal? Ja of nee? Zonder dat hij het zegt. En is die halal, is niet altijd dat hij zegt, dit is halal. Waarom? In de tijd van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, in, hadith sahih, in de tijd van de profeet, sallallahu alayhi wasallam sallam, is een man getrouwd met de vrouw van zijn vader. Niet zijn moeder, maar de vrouw van zijn vader. Zijn vader was gestorven of was gescheiden van haar. Hij is getrouwd met haar nadat de eien werd geopenbaard, dat het, dat het niet is toegestaan om te, om te trouwen met de, met de echtgenotes van jouw vader. En omgekeerd ook niet. Hij heeft dat gedaan nadat de ei is geopenbaard. Wat heeft de profeet sallallahu alayhi wasallam gedaan met deze man? koffer koffer. Hij heeft hem laten, laten executeren voor een ridda. Waarom? Omdat die man niet de zina heeft gepleegd met haar. Als hij zina had gedaan, ja, nu was dit overspel. En was hij nog altijd een moslim. Maar een overspelige moslim. <coughs> lijkt in het feit dat hij mensen heeft uitgenodigd. En hij heeft een feest gegeven en hij heeft duidelijk gemaakt dat hij er blij mee was, heeft de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, hem de stempel gegeven van een mortad. Waarom? Heeft hij gezegd dat het halal is voor hem om te trouwen met de vrouw van, van zijn vader? Helemaal niet. Welke, hij heeft er naar gehandeld, door een, een officieel huwelijk van te maken. En daarom heeft hij istihlal gedaan en is hij een keifer mortad geworden door deze daad. En zonder uitspraak te doen. Dus het is niet altijd een uitspraak dat iemand... Zoals dat de, de, de, de, de telefies en de dwalanden ervan proberen te maken. Dat iemand een kever kan worden door met istihlal enkele met uitspraken. Helemaal niet. Met daden ook. Dus heb ik gezegd, ja Sheikh, istihlal. Hij zei nee, het is niet hij en zijn vader en kedda en kedda in verdragen wereldwijd. Geer inshallah, laten we verder gaan. Niet regeren met het boek van Allah. Hij zei koffer doen en koffer. De deur is open voor iedereen. Koffer doen en koffer. En het is eigenaardig dat degenen die spreken over koffer doen na koffer, en dat is het speciaal in het verhaal. Wie spreekt over koffer doen na koffer? Je hebt altijd diegenen, hadith, hun, hun organisaties hebben wel altijd iets te maken met het hadith, ilm al hadith. Dan zeggen ze hadith, wij zijn uh, uh, al atari, hun nicknames zijn meestal uh, al en zij uh, zijn heel sterk in het hadith. Het is toch eigenaardig dat de mensen dat zogezegd de specialisten zijn van hadith. En de mensen die alles doen om een juiste hadith te zoeken. En die te en het doen op iedereen die een zwakke hadith gebruikt. Dat zij hun aqida en hun wala hebben gebouwd op een zwakke overlevering. Want de overlevering van Koffer Doona Koffer. Die werd gedaan door Hisham ibn Hujayr al mekki deze man is, een, is, een, is een, uh, een zwakke overleveraar. Hij is degene die de hadith heeft overleverd van koffer naar koffer. En niemand twijfelt aan het, aan het feit dat die man een zwakke overleveraar is. Subhanallah. Hoe kan iemand een zwakke overlevering gebruiken voor een hele aqida op te bouwen? Hajib. Dat is toch eigenaardig. En om verder te gaan in de kwestie, die, die, die uitspraak van koffer doen naar koffer, dat zij gebruiken, dat is zelfs een monkker een belediging voor de Sahaba. Er zijn enkele versies, en zij spelen constant tussen de versies. De allereerste versie is dat Ali anhu, een kwestie had met Muawiya, dat hij een probleem had met Muawiyah. Wat helemaal niet klopt. Voor alle duidelijkheid, Muawiyah heeft nooit een probleem gehad met Ali, radiallahu ta'ala, in hem, en Ali radiallahu anhu heeft ook nog nooit een probleem gehad met Muawiyah. De kwestie helemaal ging om de executie van degenen die Uthman hebben gedood. En Muawiyah radiallahu anhu. En heel wat andere Sahaben hebben gezegd: Ja, Amir al-Mu'minin, aan Ali radiallahu anhu. Wij geven jou bija, we zijn 100% eens met jou. Maar die mensen moeten geëxecuteerd worden. Daar ging heel de discussie om, voor alle duidelijkheid. Walek in is een andere discussie. Zij zeiden, of zij zeggen: Ali radiallahu anhu moest oordelen en ghalarij hebben hem als kever bestempeld waar, waar, waarop dat Ibn Abbas radiallahu anhu heeft gezegd nee dit is koffer door doona koffer dit is niet de koffer dat jullie denken laten we nu even stilstaan bij deze uitspraak of bij deze versie om te beginnen Ali radiallahu anhu heeft geoordeeld met iets anders dan het boek van Allah en de sunnah van de profeet is er iemand die het lef heeft om Ali radiyallahu van deze zaak te beschuldigen? <coughs> Ali al alim al-Rabbani Degene die een rechter was, jaren onder de gulafa Deze man gaat oordelen met iets anders dan het boek van Allah en de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam Subhanallah, kijk hoe ver zij gaan <coughs> Ter verdediging van Mubarak in Zin al-Abidin en Mohammed Sadi's gaan zij zelf zo ver om Ali anhu te beschuldigen dat hij heeft geoordeeld met iets euh, anders dan het boek van Allah en de sunnah van de profeet sallallahu alayhi Ajiep. En dan zeggen zij koffer cover. en koffer. De, Degene die spreekt over koffer doen naar koffer, zij proberen ons uh, wijs te maken dat koffer doen naar koffer een normale zaak is. Hij zegt, is ja, koffer doen naar koffer. Oh, oké okay, dan, dun je hènje. Koffer doen waar is koffer doen naar koffer in gradatie? Dat is boven, boven de grote zonde. Dus los van het feit dat Ali radiallahu anhu zo gezicht heeft geregeerd. Met iets anders dan het boek van Allah. Beschuldigen zij Ali radiyallahu anh. Dat hij iets heeft gedaan dat hoger is dan de, de grote zonde. Kunnen jullie dat voorstellen. Ter verdediging van wie? Ter verdediging van zanadiq, moshirikin, marteddin. Dat helemaal niets te maken hebben met de dien van Allah subhanahu wa ta'ala. Zijn zij bereid om zelf dat te doen? Tweede versie. Zij zeggen. Toen. Uh, toen. Alssohaba, radiyallahu anhum, mustbe midla under tussen Mu'awiyah in Ali, radiyallahu En Amr ibn al-Aas is een van de sahaba En de tweede sahabi was Wie was de tweede sohaba Astagfirullah al-Azim, ben zijn alman vergeten. Kijk, ik zal de Musa al ashari Abu Musa al ashari en Amr ibn al-Aas, radiyallahu zij zeggen, dat is de tweede versie. Zij zeggen, Abu Musa al-Ash'ari en Amr ibn al-As, zij gingen oordelen tussen de twee. Waarop de Khawarij stuk 4 hebben gedaan op hun alle twee in. Op en Ali radiallahu an, En dan kwam Ibn al-Abbas om te zeggen: nee, nee, nee, dit is koffer, doe een koffer. Weer hetzelfde. Ze beschuldigen Amr ibn al-As en, en, en Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhum. Met het oordelen dat niets anders is dan het boek van Allah. Terwijl de, de, de geschiedenisboeken. En Imam Tabari heeft een heel mooi geschiedenisboek geschreven over deze kwestie. En die is ook terug te vinden in de hij van Kathir Dat Amr ibn al-Aas en Abu Musa al-Ash'ari. Ze hebben niet geoordeeld in eerste instantie. Want normaal gezien gingen zij de dag daarna samenkomen om het geschil op te lossen. En die nacht. Zijn, uh, zijn de aanvallen begonnen van de Khawarij op beide kampen, waardoor de oorlog is uitgebroken en hadden de Sahaben geen, geen kans om te bemiddelen? Dus er was zelfs geen sprake van bemiddeling. Waar halen zij het dan om te zeggen, koffer doe ik over? Waar zou Ibn Abbas al en dat zeggen als er zelfs geen oordeel is gevuld in eerste instantie? Eigenaardig. De derde. De derde versie. Zij zeggen. Ibn Abbas radiallahu anhu heeft dat gezegd over de eien. Dat ibn Abbas radiallahu anhu over deze ayah heeft gezegd dat dat koffer de koffer is. Wat dat een leugen is over ibn Abbas radiallahu anhu arda. En diegene die opzettelijk over ibn Abbas radiallahu anhu liegt over deze kwestie, die heeft een heel groot probleem bij Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas, wat heeft hij gezegd? Er zijn verschillende overleveringen. En Imam Tabari in zijn tafsir. Hij gebruikt een overlevering waarin hij zegt dat Ibn Abbas al Allah heeft gezegd over deze eieren: Dit is meer dan genoeg koffer. Over deze eieren. Is dan een, heel, een helemaal andere versie. En in deze versie is Hisham al niet inbegrepen. De enige versie die spreekt over koffer doen naar koffer, dat Ibn Abbas al-An zei over deze eieren, is een zwakke overlevering. Is gedaan door een man die matrook is bij Ahl al Degenen die, die, die, die uh, de overlevingsketens uh, onderzoeken, zeggen over deze man Rajul Matrook. Hij is een man die uh, verworpen ver, ver, is. Laten we nu even gaan kijken wat de ulama zeggen van het verleden over het feit dat iemand regeert met iets anders dan het boek van Allah. Subhanahu wa en natuurlijk gaan mensen proberen komen zoals Jordanië, Saudi-Arabië, Marokko, uh, Soedan. En andere landen die zeggen, die zeggen dat zij niet democratisch zijn en die zeggen over zichzelf dat zij islamitische landen zijn, maar dat zij bepaalde zaken van de Sharia hebben opzij gezet en dat zij regeren met bepaalde zaken van, andere, van democratie, bijvoorbeeld. Ibn Kathir, bijvoorbeeld, hij zegt in de Bidai Nihaya over de, de Tartaren die geleid werden door Genghis Khan. Met wat regeerden zij? Ze hadden een boek, ze hadden een Sharia van hun. Al-Yasir. En wat was, wat was die sharia van hun, of wat was die wetgeving van hun? Dat was een cocktail van het jodendom, het christendom. Hun oude tradities, ja yani hun wetten dat zij voor islam gebruikten. En de sharia van Allah, subhanahu wa ta'ala. Heeft Ibn Taymiyyah rahimahullah het takfir gedaan op hun, ja of nee? Zonder enige twijfel. Hebben zij jihad gedaan tegen hun, ja of nee? Zonder enige twijfel. En Ibn Kathir rahimahullah, heeft zegt... Dat zij kuffar zijn, omdat zij de, de, de sharia van Allah, subhanahu wa ta'ala, hebben gemengd met andere sharia, met andere wetten. Ibn Hazm al-Andalusi, die ook is gekend onder de naam Ibn Hazm al-Dahiri, hij zegt, al wie regeert met een wit die in de, in de Bijbel is geschreven, en die niet overeenstemt met de sharia van islam, is een kaver, een mushrik, die uit, die, die uit de islam is getreden. Degene die een wit pakt uit de Bijbel. Terwijl wij weten dat de Bijbel een oude openbaring is. Wij geloven in de Torah, in Injil, de Zabor, de Koran. Wij geloven in alle boeken. Dat je degene die een wit neemt uit de Bijbel. En die wit staat niet in de Koran. En in de sunnah van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Hij is een kafir moslim. Ibn Hazm zei dit over de Bijbel. Wat moeten wij dan zeggen over de democratie die niets te maken heeft. Nog met een openbaring, nog met een Bijbel of een, of een uh, Torah of Indra? Hij wordt wakker, hij zegt ik vind, ik denk, het volk wil, het volk heeft gestemd. Niets te maken met openbaring of religie. Wat zou Ibn Hazm dan zeggen? Rahimahullah over deze kwestie. Sheikh nee. al-Islami rahimahullah. Hij zegt, wanneer een persoon halal maakt wat haram is, en haram maakt wat halal is, dan is er een ijma' dat deze man een kafir is met een ijma' van alle fuqaha. Is dit niet wat er is gebeurd? Is, er, is dit niet wat er is gebeurd? En gewoon we moeten onderscheid maken voor alle duidelijkheid. Een leider. Want heel veel, heel veel mensen zouden die dan kritiek zouden willen geven of zouden willen weer liggen. Zij zouden dan uh, de leiders van Benouw Omeya of van, van de Abbasiyin proberen te gebruiken tegen ons. We lijken niet gewoon voor alle duidelijkheid. Een leider. Een moslim leider. Hij regeert met sharia. Hij verdedigt de eer van de Hij verdedigt de eer van de moslims. Zoals al Atassim Billah bijvoorbeeld. Die man die een heel leger heeft opgetrommeld voor een moslimvrouw te beschermen. Die de koffar in hun hart heeft geraakt. Een man die regeerde met de sharia van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij was een onderdruiker, sahih. Hij heeft Imam Ahmad rahimallah gemarteld en in de gevangenis gezet. Deze man, Wanneer hij een oordeel zou vellen, een oordeel zou vellen, met iets, met iets anders dan het boek van Allah, subhanahu wa ofwel uit eigen lusten en begeertes, of uit corruptie, dan zeggen de ulama over deze zaak: dit kunnen we, dit kunnen we koffer doen en koffer noemen. Maar wanneer dat een, een, za, een standaard wordt over heel het land, en al wie dat zieden niet wordt gedood, of wordt gemarteld, of wordt in de gevangenis gezet, en dit is de wet. Dit is koffer akbar dat iemand uit de milla doet treden. En dit is halal maken wat haram is. En haram maken wat halal is. En in het Arabisch noemt men dat het teshari'a. Het teshari'a. En dit is echt iets gaan doen om Allah subhanahu wa ta'ala te concurreren. In Marokko bijvoorbeeld. Zij ze zeggen niet. Naam, shari'a al islamia is de enige wet die moet gerespecteerd worden en die moet geïmplementeerd worden. Dat is niet wat zij ze zeggen. Zij ze zeggen we hebben shari'a. En naast sharia hebben we democratie en wij vervangen bepaalde zaken van de sharia met de democratie. Stelen, handen afhakken in de sharia, de democratische, het democratische proces en de universele rechten van de mens, zij zeggen dat lijfstraffen niet mogen en daarom in Marokko hebben zij gezegd wij gaan er een gevangenisstraf op zetten. En dit is iets dat over heel het land verspreid wordt. En al wie zich niet schikt aan deze zaak, wordt in de gevangenis gestoken. En daarom zijn er ook 10.000 van de serviel-jihadiën in de gevangenis. Omdat zij ze zeggen dat zij ze La ilaha illallah Muhammad al-Rasullah willen zeggen en implementeren in hun leven. Ajib. De vergelijking dat wij hier kunnen maken is Abu Bakr radiallahu anhu. Met degene die geen zakat wou betalen. De Fuqaha zeggen dat een man, één van de moslims die geen zekheid wil betalen, uit hoogmoed of ik weet niet wat, is hij een keiver nee. door deze zaak? Helemaal niet. Moet hij onthoofd worden voor deze zaak? Helemaal niet. Hij wordt wel in de gevangenis gezet, en hij wordt, hij wordt in de gevangenis gezet, tot hij zekheid wil betalen. En hij wordt gedwongen om zekheid te betalen. Welijk wanneer een, een volk, een gewapend volk, geen zekheid wil betalen, en bereid is om te, om te strijden ervoor, wat heeft Abu Bakr radiallahu anh, radiallahu anh, gedaan met deze mensen? Hij noemde dit horob ridda. De, de oorlog van afvalligen. En hij zeggen dat wanneer een volk of wanneer een groep met wapens geen zekheid wil betalen, dan worden zij bestrijd. Tij, wat moeten wij dan zeggen over een leider met een heel leger, met een hele politiemacht, met een hele vloot van, van ministers en parlementaires, die niet zekheid, niet willen... Opgeven. 99,99% van de sharia zitten ze op zijn. En zij zijn bereid om ervoor te strijden. Zij zijn bereid om er heel de wereld voor, voor aan te vallen. Om die zaak niet te implementeren van islam. Wat moeten we dan zeggen over deze zaak? Als alleen maar zeggen alleen maar over zakat. En Abu Bakr heeft een hele oorlog gevoerd alleen maar over zakat. Hoe durven we dan televisie nu komen zeggen. En de dwamen, de monsektes. Zij komen zeggen van nee, koffer, we moeten gehoorzamen. Achie, je moet zeggen, je moet nog altijd alliantie bieden aan deze haakim keda Subhanallah al Abu Bakr, radiyallahu anha, neem maar voor zakat, kijk wat hij heeft gedaan. Welkein geer. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, gaat verder. Hij zegt: De sharia van Allah, subhanahu wa ta'ala, die de Koran en de sunnah is, die is geopenbaard op de profeet, sallallahu alayhi wasallam. Is een openbaring van Allah. En degene die deze verlaat is een kafir. Mejemuur al fatawa, boek 11, bladzijde 262. Ibn Taymiyyah zegt in een andere fatwa. En het is een ma'louma min ad-dinibid-darura. Door alle moslims en een ijma' van heel de ummah. Dat degene die de iets anders volgt dan de sharia van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hij is een kafir in Allah subhanahu wa ta'ala en in zijn boek. Dadelijk. Duidelijke koffer. Ibn Kathir, rahimahullah, over de ayah, Zicht. De sharia van Allah, subhanahu wa ta'ala, is duidelijk. Die geopenbaard is op Mohammed ibn Abdullah, de zegel der boodschappers. De ahkam die wij moeten nemen, zijn degenen die wij moeten nemen uit deze sharia. En zoals de, de, de, de Tartaren de Yassiq hebben gebruikt, dan is er een ijma onder alle moslims dat degene die, die een andere wet neemt dan de sharia van Allah subhanahu wa ta'ala, hij een is. Al-Bidaya al wa hoeft hoofdstuk 13, dat zijn 118 en 119. Duidelijk. Dus hoe kan Ibn Kathir, rahimahullah, of hoe kunnen ze zij zeggen over Ibn Kathir en over andere ayymmen van al sunnah wa-jama'ah, dat zij geloven in Koffer en Koffer en dat zij al deze zaken normaal vinden. Maar toch doen zij te op de, op de Tartaren. En toch doen zij zulke straffen uitspraken. Is dat niet tegenstrijdig, ja, Een sheikh de Latif ben Abdel Rahman al-Sheikh, rahimahullah Hij zegt, rahimah Hij zegt, degene die een, die, een, die, een, die een oordeel neemt of, of zoekt, uit iets anders dan het boek van Allah en de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Nadat het duidelijk is geworden voor hem, dan is hij een kafir. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt, en hij dan was niet wa min lam Allah bima'a anzallallahu wa ula'ikhamul Dus dat was zijn, dat was zijn, zijn uh, commentaar op deze uh, eieren. Dus dan, vraag, dan stellen we onszelf de vraag. En ja, ikhoan, er zijn honderden bladzijden van bewijzen. Enkel en alleen over deze eieren over de aima van het en over de aima van ahles sunnah die spreken over deze kwestie een duidelijke zaak dat degene die de sharia van Allah subhanahu wa ta'ala opzij een ha ha'an billahi wa rasoolihi sallallahu alayhi wa sallam is dus hoe kunnen deze mensen komen met een, met een zwakke overleven ik heb verschillende keren gezien dat, dat, dat broeders en zelfs op paad dat, dat de telafis heel, heel, heel trots zijn op zichzelf en bij, bij, als zij in debat gaan het allereerste dat zij zo doen, zeggen ze ja, geen koffer, doen naar koffer. En dan proberen mensen gas terug te nemen. En zeggen ze van ja, Ibn Abbas, kunnen wij Ibn Abbas weer liggen? Kunnen wij Ibn Abbas niet weer liggen? Is dat waar? Is dat niet waar? Ja, ik Ja, ik Deze mensen liegen over Ibn Abbas radiallahu ta'ala aan. En zoals Sheikh Abu Qatada heeft gezegd, zoals Sheikh Abu Qatada Fakallahu Asr heeft gezegd, deze mensen in hun masheikh, zij zijn bereid om te liegen over een mossoos. Zij liegen over sahaba, zij liegen over, uh, over geleerden om hun punt te halen. Zij gebruiken het dalil en wanneer je gaat kijken in het boek vind je het niet terug. Verschillende keer gebeurt. Vandaag las ik de brief van Sheikh Abu Bakr, uh, Bakr uh, Zaid dat hij stuurde naar Rabbi Al-Madhari. Over, over het boek dat werd geschreven om Said Qutb Rahimahullah te weerleggen. Wat was, wat was het wat, overwachting de brief? Hij zei tegen hem, ja, Sheikh. de introductie van uw boek is volgeschreven met koffer, ridda, bida, khulafa, zware dwaningen, betreffende Seyyid Qutb, rahimahullah. Toen ik ben gaan zoeken in het boek van Seyyid Qutb, vond ik deze zaken niet terug. Hij zegt bijvoorbeeld, Seyyid Qutb, rahimahullah, gelooft in het ujud. Waar staat ergens Fidilil de het Koran dat Sayyid Qutb, rahimahullah, daarin gelooft? Maar, zij zeggen, tefsir al tifsir, surat al breng ons tefsir al al Zij laten geen doden of levenden met rust. Ja, gewoon, zij doen dat met Sayyid Qutb. Zij schamen zich ook niet om dat te doen met Ibn Taymiyyah, of met Ibn ketir of met een of andere uh, imam. En voor alle duidelijkheid, Ibn, uh, Ibn Abbas, anh, sprak, kon, zich, kon Ibn Abbas, anh, zich voorstellen... Dat er iemand zou komen die volledig de sharia van Allah subhanahu wa ta'ala zou opzij zitten En met iets anders zou komen. En zichzelf moslim noemen. Zou iemand van de sahaba radiyallahu anhu zoiets kunnen voorstellen? Abedan. dan Helemaal niet. Helemaal niet. En, sah en sahaba en Ibn Abbas radiyallahu anhu de allereerste onder hen. Hij is duidelijk. Dat diegene die niet regeert met het boek van Allah subhanahu wa ta'ala en kafir is. Ibn Mas'ud voor alle duidelijkheid. Want heel weinig mensen... Gebruik Ibn Mas'ud, ze gebruiken allemaal Ibn Abbas om koffer-do-na-koffer te, te, te brengen. Weet jullie, gewoon dat Ibn Mas'ud radiallahu anhu ook heeft gesproken over deze eieren. En Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu heeft ook gesproken over deze eieren. En Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu werd ook gevraagd over degene die iets anders, die een die, die wit neemt, of die oordeelt met iets anders dan het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat was het antwoord van Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu in het antwoord van Ibn Mas'ud radiallahu anhu? Heeft hij gezegd koffer-do-na-koffer? Heeft hij gezegd, joh, die doe dula fisc of uh, doe dula dulm Helemaal niet. Zij zeiden, diegene die oordeelt met iets anders dan het boek van Allah, subhanahu wa ta'ala, hij is een kafirum billahi wa rasoolihi, sallallahu alayhi wa sallam. Sterker nog, voor diegene die natuurlijk, yani, we moeten onszelf kunnen voorstellen dat iemand gaat komen om te zeggen, ja, er is een ander ei. En diegene die niet regeert met het boek van Allah, subhanahu wa onrechtvaardige. En er is een andere ei. Zij zijn de zondaars. Ibn Jalir al-Tabari heeft commentaar gegeven over deze ayat. En wat zei hij? -ha? Hij zei: Degene die niet regeert met het boek van Allah, hij is een kafer, een ظالم en een en fasig. Enhază, en hij zei dat een ظالم en een fasig ook een kever is. Waarom? Omdat Luqman alayhi salam. Zoals so, Allah subhanahu wa ta'ala vertelt over hem, dat Allah subhanahu wa ta'ala zei, Al-Uqman al zei tegen zijn zoon en hij geeft hem een nasiha. Hij zegt, ja boonai, laat u shirk billah. En wat, for, wat, wat is het vervolg? In the shirk ala zulmun adeem. Hij zei, een shirk is een on groot onrecht. Of is een grote onrechtvaardigheid. Dus Allah subhanahu wa ta'ala noemt de shirk onrechtvaardigheid. Of zulm. Blijft er vis over. Wat is er over fisk? Wat zei Allah subhanahu wa ta'ala over Iblis? Nadat hij niet wou weigeren voor Adam Islam, Nadat hij het commando heeft gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala. Fafasqa an amri Klopt? En Allah subhanahu wa ta'ala heeft de shirk. En natuurlijk, de ayah is duidelijk. Wa kana min al kafirin. Dat is het einde van de ayah. En hij is een ongelovige. Allah subhanahu wa ta'ala heeft een koffer samengebracht met de Fisk. Dus in die context is el koffer. En Ibn, Ibn, uh, en Ibn Jarir Tabari rahimahullah, hij zegt hetzelfde over deze ayah. Degene die niet regeert met het boek van Allah subhanahu wa ta'ala is een kafir zonder enige twijfel. En die faisq en zalim is ook een kafir. Zelfde uh, context. Hoe kan het zijn dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in, want deze ayah is in el ma'ida. En surah ervoor, in surah al nisa Zicht Allah subhanahu wa ta'ala heb je niet gezien naar degenen, en Allah spreekt dan over de munafiqin, degenen die zeggen dat zij geloven in wat tot jou is geopenbaard en voor jou is geopenbaard. Jullie doen en je te haak hem tahout. En zij willen hun oordeel gaan zoeken bij dat tahout. Allah subhanahu wa ta'ala is duidelijk dat zij mounafijn in kuffar zijn. Duidelijk. Hoeveel andere ayat zijn er? Hoeveel andere ayat zijn er? In zolder in nisa Velawarab Bikelei op Minun. Hetta ju hakkim ook evi Allah subhanahu wa ta'ala zweert op zichzelf. Ja, yani, en kijk hoe, hoe groot en hoe enorm dat hij is. Dat Allah subhanahu wa ta'ala bij zichzelf zweert. Hij zegt, Velawarab Bikelei op Hij zweert op zichzelf. Zij zullen niet geloven. Tot zij hun oordeel zoeken, bij Allah subhanahu wa ta'ala in zijn bodje. En het, daar stopt het niet. Dat is het ergste van het verhaal. Daar stopt het niet. Niet enkel jouw oordeel gaan zoeken. Allah subhanahu wa taala zegt in surah al-Nisa. En zij vinden in zichzelf geen enkele tegenstrijd voor hetgeen die je hebt geoordeeld. En zij onderwerpen zich volledig aan het oordeel van Allah en zijn boodschapper Sallallahu alayhi wasallam. Is dat compatibel? Kunnen wij dit samenbrengen met koffer, doen naar koffer? Kan Allah subhanahu wa ta'ala tegen zaken zien? Ma'ad Allah. Kan de profeet sallallahu alaihi wa tegen zaken zien? Ma'ad Allah. Sahaba radiyallahu anhum, hoe hebben zij deze ayet begrepen? Omar ibn al-Khattab radiyallahu toen die man, die munafiq samen is gekomen met die jood. En hij ging zijn oordeel zoeken bij de profeet, zei en hij aanvaardde die niet. Hij ging naar Abu Bakr en hij aanvaardde die niet. Hij ging naar Omar, wat heeft Omar gedaan? Heeft hij gezegd tegen hem, koffer, naar koffer? Hij heeft hem onthoofd. Hij zei, ja, Rasulallah, deze man heeft niet, heeft, was niet tevreden met het oordeel van Allah en zijn boodschapper, en hij is een mortad, en daarom heb ik hem gedood. Heeft de profeet, zei tegen hem gezegd, jij bent een gharijje-extremist? Ajib. Dus subhanallah, deze kwestie is een duidelijke zaak. Deze zaak is een duidelijke zaak. Er valt zelfs niet over te, dis er valt zelfs niet over te discussiëren. Die zaak is zo duidelijk en ik begrijp niet hoe dat mensen zichzelf nog kunnen voorstellen dat wij kunnen spreken over deze aya. En daarom dagen wij de wereld uit. Al wie dat met een hadith kan komen dat authentiek is. Met een zuivere overleveringsketen. Dat Ibn Abbas heeft gezegd over die aya en over alle andere eieren dat dit geen koffer is en dat dat geen probleem is speel met de sharia van Allah subhanahu wa ta'ala zet die opzij oordeel met de wetgeving van de koffer breng ons dan Allah subhanahu wa ta'ala zegt toch duidelijk haatu burhanakum in kuntum sadiq breng jullie bewijzen als jullie waarachtig zijn wij alhamdulillah spreken met kitabu sunnah en wij spreken met ijmaa van zelf en umma laten we dan hetzelfde gebruiken aan de andere kant ik, ik ga het niet te lang houden, waarom ik deze, waarom ik deze uh, halak ga geven, omdat er heel wat discussies zijn omtrent deze zaak. Binnenkort is er een, een, een, een conferentie in Nederland over de zogezegde regeringsleiders. Ik denk dat die van Hezboe Tahrir is, een conferentie over de regeringsleiders. Ja, de regeringen gaan weg, maar wat is het vervolg? Maar Hezboe Tahrir doet zelf geen te op de leiders. Zij bezien Erdogan als een moslim. Zij bezien Erdogan in andere tawarit als moslims. Maar zij willen toch wel grijven. Terwijl die zaak duidelijk is. Ja, gewoon deze mensen. Zoals de dokter Abdullah in heeft gezegd. Hij zei deze leiders. Als jullie hun tegenkomen hangend aan de kaaba. Geloof hen dan nog niet. Die mensen zijn niet te vertrouwen. Deze mensen zijn niet te vertrouwen. Wat is de rol van een imam? Wat is de rol van een hakim? Waarom is hij een emir of een hakim? Wat is zijn doel? De rol van de Hakim is toch de Maqaste, de, de, de Sharia, uit te passen. De vijf doelen van de Sharia. En de allereerste doel van de Sharia is, dien. de bescherming van de dien. Zeg? Mm -hmm. Wat moeten we dan zeggen als de Hakim in kwestie, hij is degene, zelf degene die de dien bestrijdt. Mm -hmm. wat, ga je dan, wat ga je dan zeggen? Degene die jouw dien moet beschermen, hij is degene die jouw dien bestrijdt. Hifdul mal, hij is degene die jouw rijkdom plundert, steelt en aan de koffer geeft. En dan zeggen wij, kofferdona koffer, en koffer, geven excuses. Ja, niet degene die u moet beschermen, is degene die u bestrijdt. En dan zijn wij als schapen degene die zeggen, ja, we moeten hem bij geven, wij moeten hem gehoorzamen, wij mogen niet rebelleren. Ja, niet hoe ver gaat dat? Ga, uh, hoe ver? Tot waar gaan wij? je ja, gewoon in televisie tegen mij op paaltalk, jullie zijn rebellen, jullie rebelleren. Ik zeg tegen wie rebelleer ik? Tegen de Albert, Beatrix, tegen wie rebelleer ik? Naam, zelfs tegen hun. Ja, maar ze zijn koffer, asliën. La, je mag niet rebelleren. Koffer doen koffer. En die voor hun toepassen koffer doen een koffer. Ajib. Wallah, je op een dag in Tel Was in discussie. En geen jahil. Yani. We gaan niet zeggen dat uh, de standaard televisie is. Iemand die kennis heeft en weet waarover hij spreekt. Of zo denkt te, te weten waarover hij spreekt. Hij zei tegen mij de ei. Deze ei is van toepassing op de Joden. La shik. Dat is de reden van openbaring naam. Het ging over de Joden. Is de regel enkel voor de Joden? Ik zet een hem, laten we stellen dat dit over de Joden gaat. Ibn Abbas heeft gezegd: koffer door de koffer. Dus Ibn Abbas heeft gezegd dat dit geen koffer Akbar is, mag min al Hij is een naam. Dus Ibn Abbas deed geen tekvier op Joden, want hij zag Joden als moslims. Dan is hij de kevin. Hashar. Klopt toch? Degene die twijfelt aan de koffer van een Jood, wat is hij dan? Duidelijk. Ja. من لم يكفر الكافر او شك في كفره او صحح مذهبهم فهو كافر مثلهم اي دي die twijfelt aan de koffer van een kaffer of de koffer van een kaffer goed spreekt of eh of gint ik op een kaffer hij is zelf een kaffer Dus wat gaan we doen tekfierden op ibn Abbas radhiyallahu anhu om Abdullah Al Saud te beschermen gaan we ibn Abbas kaffer verklaren subhanallah al azim muhammeda min al shinqiti in zijn tafsir. hij dadelijk, degene die niet regeert met het boek van Allah subhanahu wa ta'ala, hij is een kafir. Mohammed bin Ibrahim al-Sheikh, de vorige mufti van Saudi-Arabi, nu zit Al-Sheikh, voor hem Ibn Baz Voor Ibn baz was Mohammed bin Ibrahim al-Sheikh, rahimahullah. Hij zegt, degene die niet regeert met het boek van Allah subhanahu wa ta'ala, kafir murtad. Ahmed Shaker, Ahmed Shaker, in fatawa. Degene die niet regeert met het boek van Allah subhanahu wa ta'ala is een keifer. En Ahmed Shaker heeft als commentaar gegeven, degene die de witte nemen van de kolonisator. Want hij sprak over de Fransen en de Britten. Hij zegt, degene die de witte neemt van de Fransen en de Britten. En deze invoert. En, en deze mengt met de sharia van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is een en een mushrik. Ik vraag jullie bij Allah subhanahu wa ta'ala. Waar komt de wetgeving van Marokko vandaan? Waar, waar komt de wetgeving van Marokko vandaan? Marcalafik. Spanje, Frankrijk. Wie heeft, wie heeft deze wetgeving gebracht? Frankrijk heeft deze wetgeving gebracht. Algerije, hetzelfde. 132 jaar kolonisatie. Bij het vertrek hebben zij hun tostoor achtergelaten. Vergeten. En zij zijn die daar vergeten. En die idioten hebben die nog gewaar. Ze zij zijn die vergeten. En die idioten hebben die nog ingevoerd ook. En zo hetzelfde voor alle landen. Ja, nee, het is duidelijk. Saudi-Arabië, om een voorbeeld te geven van Saudi-Arabië, Abdelaziz, al saud de grootvader van deze taabot, hij kreeg maandelijks een pre van de Britten. Wat was die maandloon Wat was die van die Briten? Waarom denken jullie dat hij een maandloon zou krijgen van de Briten? Sadakajia of wat gaan we dat noemen? <laughs> Zij betaalden hem. De vraag werd gesteld aan een van de. de vra een vraag werd gesteld aan de masheik van Saudi-Arabië. Zij hebben gezegd: dit was een. hadiah, dit was een geschenk. Een maandelijks geschenk. Terwijl Talal bin Abdelaziz al Saud. Talal bin Abdelaziz is de, is, de is de broer van deze koning. Hij is in ballingschap in, in Libanon. Talal bin Abdelaziz zegt zelf. In een interview dat hij had met, uh, met CNN, zij vroegen hem, waarom kreeg uw vader een maandloon van, van de Britten? Is dat omkoperij? Was hij een agent voor u? Wat was zijn antwoord over zijn eigen vader? Wat was zijn antwoord? Hij zei, het is inderdaad, de Britten hadden als intentie om hem om te kopen en dit was inderdaad gedaan als omkoperij en om bepaalde zaken, diensten voor hun te verleren. En hij is duidelijk. Zijn eigen zoon getuigd op, tegen zijn vader. Wat verwachten jullie, ja, Ikhwan, van een land of van een leider die een maandloon krijgt van de grootste vader van Allah op aarde? Wat verwachten jullie? En yani, wat verwachten wij van deze zaak? Iedereen, iedereen is er als de kippen bij, als het komt op al qaddafi. wat is er zo verschillend met el aan al qaddafi en de andere leiders? Is deze diep? Natuurlijk gaat iemand komen zeggen, ja, Al-Qaddafi heeft Qul cool, uh, cool, uh, ontkend van de Koran. Ik verdedig Al-Qaddafi niet voor alle duidelijkheid. Hij he heeft bepaalde zaken van het geloof veranderd. Je hebt iemand die komt zeggen tegen ons, wij gaan een boek samenbrengen, het Taurat, het Injir, het Koran, allemaal samen. Is dit niet uh, verdraaien van het boek van Allah? subhanahu <coughs> Al-Qaddafi <coughs> ontkende de sunnah van de profeet, sallallahu wa sallam, Abdullah al-Saud, hij zegt dat hij een geloof wil maken met alle geloven samen. Wat is er verschillend tussen al-Qaddafi en Abdullah al-Sa'ud? Wat is er verschillend? Is het gezegd Laten we kijken naar het gezegd Al-Qaddafi, hij biedt al-Asr-Jahran. Hij biedt salat al-Asr-Jahran. En hij verdraait de ayat van Allah subhanahu wa ta'ala. Hebben jullie gehoord hoe dat Abdullah al-Sa'ud in de conferentie van Madrid vier jaar geleden een aya heeft gereciteerd in de conferentie. Terwijl al-Sheikh zat daar, de mufti zat daar. En heel wat geleden zaten daar. Hij verdraait een ei. Inna min zakenin wu untha wajahnaakum sha'ubamu qabaila li ta'arafu Hij heeft gezicht li ta'awano in plaats van li ta'arafu heeft hij gezicht li En Ali sheikh zit daar en hij nam na het woord hij zei MashaAllah Khadim al-Haramayn Moga Allah Subhanahu wa ta'ala dit initiatief zegen en al baraka Hij heeft net een aya verdraaid. En niemand verbetert hem. Op een dag zei hij Rabbuna Muhammad. Hij zei dat twee keer. En ulema zitten daar en ze knieken. Rabbuna Muhammad, na'am. Rabbuna Muhammad, astagfirullah al-Azim. Is dit geen is die Zonder twijfel. Zonder twijfel. Dus deze mensen zijn overduidelijke koffers. Deze leiders zijn overduidelijke koffers. Alhamdulillah, hier, ik denk de aanwezigen, er is niemand die twijfelt aan de koffer van de leiders. Die en degene die wil twijfelt, en doe misschien dat straks bij hem, hè. Ik ben gerede, inshallah. Maar, laat het duidelijk zijn. Ja, deze korte halupe, ik wil gewoon enkele zaken duidelijk maken voor de broeders. Die, die misschien, een discussie zouden hebben, of uh, dit is goed meegenomen om deze, om deze uh, zaken te weten, over die koffer d'una koffer, en over die fameuze hadier van koffer de koffer. Er zijn ongeveer een vier, vijftal een, vier, een vier, vijftal overleveringen van koffer de koffer. En alle overleveringen zeggen dat Ibn Abbas Rabdelaan zei, dit is genoeg koffer dit is meer dan genoeg koffer maar in geen enkele authentieke overlevering zei hij dit is niet de koffer dat jullie naar gaan hij is de koffer die dat was zo gezegd, de uitspraak van Ibn Abbas en dit is een leugen over Ibn Abbas dus Allah subhanahu wa ta'ala is onze getuigen dat wij deze leiders als koffer bestempelen en dat wij alles doen om deze, om deze leiders te, te bestrijden en we vragen Allah subhanahu wa ta'ala om de aarde te zuiveren van deze koffer en van hun aanhangers Amen. Amen. Uh, Ibn Taymiyyah om af te sluiten hij zei de imam of de alim en dit gaat een beetje ver hij zei de alim die weet die weet of die de kennis heeft over deze zaak en als dan nog beschermt hij de, de leider die niet regeert met het boek van Allah subhanahu wa in de sunnah van zijn profeet sallam, hij is een kefir zoals hem Zware uitspraak van Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dus inshallah, we geven hun de excuus van onwetendheid dat ze allemaal juhel zijn en dat ze geen kennis hebben waarover ze spreken. En dit is ook de realiteit. Wallahi, de die zogezegde geleerden die proberen te spreken over deze kwesties, wallahi, ze zijn juhel over heel de land. Over deze kwesties. in wodo en trouwen en maandstonden et cetera, zijn zware ulama. Maar als het komt op deze kwesties, wallahi, ze zijn johel van de eerste categorie. Want ik kan me niet voorstellen dat iemand kennis heeft En dat hij nog zulke zaken doet Tenzij dat Allah subhanahu wa ta'ala zijn hart heeft gesloten En hem de heel wild insturen Dus mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons standvastig houden Op deze akida En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons de waarheid laten zien Als zijn de waarheid en de valsheid laten zien als valsheid En mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze ogen verlichten Met de dood en de executie Van al deze tawarit in de Arabische wereld En in de islamitische wereld mogen Allah subhanahu wa ta'ala zijn gilaifa Rashi da minhajj en Nuboer zo snel mogelijk laten terugkomen, zodat wij die kunnen leven en zodat wij onze kinderen deze, deze, dit deze, geschenk. Kunnen omhelzen dat we zouden krijgen van Allah de van de